Ja, jongens, wat een feest. Hè. Dit is dan nou wat je nog binnenkomen hè. Ja, ja. ja, ja. Kun je het ook voelen de nieuwe dag zo na de kerst? Ja. De brand new day. De brand new day. Ja, het valt is... op, hè? Het ja, bij de brandweer op. voelen ze dat ook. Hè? Ja. No, Alla, brand like, new day brand is het, hè? Een brand ja. new day. Zit jij ook met de brandweer Willem af en toe? Dat je zegt, uh, nou, ik heb uh... nou, altijd wel connecties met de brandweer. Ik bedoel, ik stak het altijd aan. Ja, want ik heb wel oh, gehoord. Oh, jij ja. was die pyromaan, was jij. Uh, toen ik in Ede woonde. Uh, toen, uh, ja, maar we steken elkaar aan, hoor. Dat, uh... ja, ja, ja, heb ja, ik had ja. eigenlijk gehoord dat jouw vriendin is niet te blussen, toch? Oh, is het zo? <laughs> ja, ja, hebben ze niet. mij verteld, de onbekende... Oe. Ja, ik weet, ik weet het niet. Ja. Uh, ja. Hoe was jullie kerst? Ja, het was leuk. Ja, het was wel leuk. Ja? ja. Vertel. Ja. Nou, ik ben gisteren naar de Soldaat van Oranje geweest. De ja, musical. Ze, ja. ze, ze oh. Ik, ja. dacht, ik dacht, ik denk, je gaat naar het front. Nee, nee, nee. Oh. nee, nee, nee, nee, nee. Gelukkig maar. maar de, de, de, de, de Sound of Music wil ik zeggen. Maar in ieder geval nee. de soldaten van Oranje 2.0. Dus, dus het versie. is een nieuwe versie. De zaal draait nog steeds. Oh, we gingen zo van ja, een ja. naar de ander. En ik kan het iedereen aanraden... Om, als je nog niet geweest bent... ga er naartoe. Ga er naartoe. Willem, ja. Willem ja, <coughs> jij ziet er ook draaier uit. Ben je er ook geweest, of niet? Nee, nee, nee oh, maar ja. kort voordat ik naar de studio ging, heb ik uh, via het bestuur heb ik een, een rondschrijver gekregen. En die, heb, oh, ik en die ik. heb ik snel gelezen, dus ik ben wat draaierig. Dat is het, Gerry, dat ja. is het. Ja, Hé, hey, maar vertel, want uh, ik ben wel naar de eerste ja, 1.0 ja, geweest, ja, maar dat is al jaren geleden. Ja, dat ja, ja, ja, het is al 14 jaar, hè, is het ook. Ja. Maar, maar ik vond het fantastisch. Je maar, werd maar, helemaal in het verhaal gezogen, gewoon. Maar heb jij, heb jij ook die eerste aflevering gezien? Nee, dat ben, ik was, het was mijn eerste keer. Nooit geweest. Ja, wij zijn er van oude, Wij hebben de ja, oude Duitsers. Ja, gezien. jullie hebben, ja. Maar geval, ik ben eigenlijk in die ben ik eigenlijk geboren, ja. dat dus mag, mag niemand maar, weten. Ja, ik ben daar geboren. Maar dat ja. geeft al wat als je aankomt rijden. Ja. Het vliegveld, want het is natuurlijk een ja. vliegveld uh, vliegveld. Ja, Valkenburg. Ja, ja, dat ja. geeft het natuurlijk al, weet je. Dat ja. Is, ja, ja, maar misschien het is sowieso ben ik, al vreemd dat je. Dat, dat en dan staat weet, dat vliegtuig, staat daar al, hè? Het is al ja. vreemd dat je weet dat het een vliegveld geweest is. Ja, ik kwam er toen pas achter. Dat wist ik ook niet. Nee. Maar dat, ja. was, dat wist ik niet nou, ik, ik, ik kwam toen aanrijden. Ik ben hier in Limburg. Ja, Waarom? Ja, Valken, Valkenburg. Valkenburg ja. Waar zijn de niet zijn. zo. Nee, dat was een ander in Valkenburg. Ja. Grotten. ja. Maar ik, uh, ik was helemaal... Overdonderd eigenlijk. Ja, Echt ja. overdonderd. Ja, ja maar het was, niet, het, het was niet de kerstgedachte eigenlijk. Hè? De, nee, dat niet. Maar het was wel heel actueel natuurlijk ook. Ja, was heel, helaas heel erg, wel. Heel maar wel. het was een... ja, En toevallig had ik de, een, een paar dagen daarvoor... had ik de film weer gezien, De Soldaat van Oranje. Maar die is totaal anders dan dit verhaal. Dit verhaal. Ja. Want daar gaat het meer in het studentenleven. Gaan ze daar verder ja, en zo in. Ja. Maar ja, allebei gewoon heel... ja. Ja, ook heel, emotioneel ja. Ja. Op bepaalde punten ook, maar ook ja, ja prachtig. Ik kan, ik kan niet anders zeggen, prachtig. Ook. En Willem, ja. wat heb jij gedaan? Ik heb met uh, de kerst rustig aangedaan, want het, ja, dat... het hele jaar al druk. Ik doet het hele jaar al druk. Hij is goed rust gekomen. Twee dagen ik heb, heb ik uh, rustig aangedaan. Ja, ja, ja. Nou, mijn, buur, mijn buurman was dronken met de kerst. Dronken. Oh mijn god. Ja, die zegt zoveel wel voor een kerstboom. Hij ze zegt, blijf met je takken van mijn ballen af, zei hij. <laughs> Ja, dat mag je. Als, ja, ja. Bloemendaal heeft het, hè? Dat is een vreemd buurtje, wij. Dat is bedekt, hè? Ja, ja. en, en zijn zoontje, dat was ook nog leuk. Want ja, ze geven elkaar natuurlijk cadeautjes met de kerst. Dus dat zoontje zegt: pa, Papa, mag ik een hond? Zegt papa: Nee, ik heb de kokoen net als de Ik zet me gewoon zingen muziek Gary, wat Gerrie. Ja, ja, ja, ja hij ja, vindt een goed idee, uh, Willem. Ja. Mafkees. <laughs> To get my courage up There was this long Lovely dancing little club downtown Loved to watch her Do her stuff Through the long Lonely nights She filled my sleep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 some time just to watch her walk on past unlike all the other ladies she looked so young and sweet she made her way along down that empty street down on Main Dan moet je even raden, Charles, dat het Bob Sieger is. Charles, weet jij wie dit was? Uh, volgens mij is dit uh, Bob Sieger. Ja, het is werkelijk oh, is niet te geloven. Goed. Dat hij dat, dat weet, dat ook weet Valt me dat zo dat eens, valt me dat in. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jongens, de laatste uitzending van dit ja. jaar voor de boys, uh, back in Town en de girls natuurlijk. <coughs> Laten we die alsjeblieft niet vergeten, want zonder de girls kunnen wij ook niks. Uh, de laatste uitzending, ja. Voor dit, ja. Voor dit hele jaar. Voor dit hele jaar. Ja, Het was 2024. He? Ja. Want ik heb, de dinsdag heb ik heb gecanceld natuurlijk, oudjaarsavond. Ja. En dan ga ik natuurlijk geen app en vloed uh, doen. Nee, hè. Dat, dat was kerst Nee, daar en, heb ik uh, mensen over gehoord, mailtjes, hier, mailtjes gestuurd. van uh, eindelijk, dank je wel. Heel fijn. <laughs> rust ja, dus. Uh, ah, nee. Ah, nee dat is Gerrie, niet aardig. Nee. Verpla verplaat jij hem even naar de keuken. Ja, hij, krijgt, hij krijgt het ah, straks ah, nog wel ah. te verduren. Maar ik heb, ik heb dus voor, voor, gewoon voor de aardigheid. heb ik gewoon gekeken naar alle dingen die wij hebben behandeld. en uh, alle reacties die we op hebben gekregen. En ik sta ieder jaar weer te kijken. Dat is leuk. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Wel vaak dezelfde reacties, maar. maar niet maakt, vol, niet vol, maakt niet vol, uit. Volgens ik verdenk sommige mensen ervan. Dat is uh, gewoon knippen en plakken. Dat ze, dat ze het opnemen ook. Die, uh, oh, dat ze ook kunnen, ja. Dat is op ja. Een soort pod, uh, podcast. Podcast, hè. Uh, podcast. Uh, podcast dat is Re nieuw, reactions uh, to the boys and girls. Ja, ja, precies. Zoiets. Ja. Ja. Maar ik wil toch, ondanks, want wij zitten met z'n drie altijd te kleppen. Maar ik wil één iemand even speciaal bedanken. En dat is, dat is namelijk Joke in Canada. Ja, Want zeker. Joke, die, uh, die, uh, die houdt nu een pagina bij. Uh, de terugluisterlinkpagina pagina van the boys. Alle uitzendingen staan erop. Ja. Oké. Okay. En als deze weer klaar is en dan komt een upload... dan zorgt zij ervoor dat die weer keurig op de nee. website staat met de omschrijving erbij. Ja. Dus Joker vanaf uh, hier, het koude al Alhoewel, het is bij jou min 20, maar Je het Britse antwoord. En waar ik waar heel nieuwsgierig naar ben, heeft Joker nou wel een witte kers? Ik, ik, had zij wel Nee, mee? nee, nee, het zat, nee. roos, zat roos. Roos? Ik zeg maar head and shoulders, de heer. Head and shoulders. Nee, maar, <laughs> nee, maar is nee, nee, het is Ja, het is min 20, ja. ja. hè, daar. min 20, ja. Ja, ze zegt van ik bestel melk bij de melkboer, hij zet het bij de voordeur en ik heb een milkshake. Nou, ja, ja. Maar kan Joke niet, heeft zij niet de, de, de, de mogelijkheden om die, de, een deel van die kou... nou eens een keer naar Nederland te transporteren? Ja, dat doet heer. ze. Alleen, het lukt niet. Natuurlijk. Alleen de post die stuurde ze weer terug. Maar dat is haar eigen schuld. Want ze doet er geen postzegels op. Oh ja, nee, Joker, Joke, I speak to you in the English language now. Can you send us uh, a little bit of cold, snow. cold, cold yeah. weather? En yeah. snow. Yeah. And snow. And snow. And snow. Uh, let it snow, let it snow, let it. Ja. Dat, dat dus ja. uh, in Holland. In Holland. Because here yes. we got rain, rain, rain. Ja, ja maar zorgens kent ze het no nog sun, beter. No uh, sun, yeah. no sun, no sun. we had super tramp, it's raining again. Ja. ja. ja. Maar ik kent ze best, uh, denk ik, dan wel via Amerika sturen dan. Oh. Denk ik? Kan het per post? Ja, gewoon via San Francisco. Oh ja. Oh ja. Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. Ja, denk het okay. wel. Oké. Okay. Ja, dat komt, komt wel, wel weer. Wel. Ja, nee, Gerrie, dat, uh, dat, dat dat ja. die zijn die flowers niet in je her. Je hebt geen flowers heb in je Ik heb geen flowers dan... in mijn her. Nee, die heb je thuis gelaten. Oh, ja, maar als we naar San Francisco gaan... Ja, dat kun je, je wel in mijn haar doen, hè? Ja, dan moet je die flowers... Nou, ik zal je zeggen, vroeger, ja. vroeger... Nou, vroeger, hè. Ja. Vroeger. vroeger. Toen ik nog jong, jong, jong was en pom, en, <laughs> en bon, hè. Toen had ik altijd, dus, dat is echt waar... Zo, dat is mooie altijd. tijd. ...had ik een bloem. Had ik een, een bloem achter mijn oor hier, achter mijn haar. Ach, achter je oor? Ach, heel je oren. lang haar had ik, hè? Tot ja, tot mijn, uh, ja die ble, maar die bloem die bleef ook heel lang goed. Want het was nog niet droog achter je oor, was natuurlijk. nog niet droog achter je oor. Dus die bloem maar, kreeg vol volop water. Ja, ja maar het is echt, het is dat is echt is waar. Wel, dat, zeg <laughs> <niet>? <laughs> dat zeg je toch niet? Dat zeg je toch niet? Nee, maar dat is gewoon een, een, een, een biologische uh, uitleg over. Uh, hoe de bloem groeit achter je oren. Ja, ja, ja, ja. ja maar ja, ja. dat is. Dat is uh... Ik zag laatst een vrouw met een oobeetje achter de oren. Maar een was Een oobeetje achter de oren. Een oobeetje. Een oobeetje ja. Over de zware basisschool? Nee, nee, nee, nee. Een Oobeetje. Een touwtje eraan, weet je wel. Oh nee, toch? Ik, ja, ja. Ik zeg, mevrouw, je met een oobeetje achter je oren. Ze zon, God, waar heb ik mijn sigaret gelaten? Oh, wat echt? Oh, dit is wel echt ernstig. Ah, ze nou, nu je dat zegt... Dat wij... ja. Ja. Hoor, Jerry, oh, Gerrie, oh, nee, hou nee, het netjes. nee, ik zal niks zeggen. Ja, nee. <laughs> je weet wat ik ga zeggen. Nee, nee, nee. Maar goed. Nee, we houden het heel, we houden het heel netjes. Heel. Maar dat, dat brengt mij gelijk bij de volgende vraag. Uh, de volgende wat, ik, wat ik heel ja. verrassend vond van 2024. Ja, ja. je ja. verwacht het niet. Nee. Ja. Uh, dat is een radiocollega Nora okay. FM. Oh, en die ja. komt uit Zandvoort. En die... Knalt. dat is niet te geloven. Echt waar? Ja, niet dat CFM dat niet doet, is anders weet je. Maar Nora FM die, uh, die uh, is ontvangen op DAP, DAP plus en uh, Nora FM.nl. Heeft dat iets met de te maken? Wie? Wat? Herhams? Herhams? Herhams. Herhams. Herhams. Oh, maar, nee, niet, maar niet Boerhams. Nee, maar nee maar. Die is overleden. Die is overleden. Maar en Robert ja. Harms. Robert Harms. Ja, maar dan ah. de Nederlandse tak. De Nederlandse tak. Ja. Ah ja, Rob Harms. Ja, hij is, ja. Van elite, hij is van elite. Maar in ieder geval, dat schijnt de man te zijn. Dat is een gerucht natuurlijk. Maar het schijnt de man te zijn achter Nora FM. En, en dat is het, uh, het nieuwe geluid van Zandvoort. Wat leuk. Ja. En, wat uh, leuk. Ja. En wat, wat, uh, wat is dat voor een nieuw geluid? Leg het eens uit. Ja, een nieuw tellen, geluid. Tellen. Uh, het is, ze draaien heel veel mixen. Ze draaien heel veel uh, frisse muziek. Frisse muziek. Frisse muziek, ah. ja. Dus je we krijgt een beetje wind naar de Nee, nee, nee, dat doen ze maar bij hier dierweer. Maar is frisse wein. muziek, is wat Jan? Wat is frisse muziek? Frisse muziek, uh, geluid wat heel... Ver let wat it heel snow, let it snow, let it snow is ook fris, hè? Ja. Het ook heel En fris. koud. Ja. Zal ik <laughs> jou even een winterpen in je potje stappen, <laughs> Ja, nou. Nee, maar, nee, maar dat, dat viel mij op. En, uh, <laughs> ik zie nou net of, of Facebook weer uh, hun nieuwjaarskaarten voorbij komen. Dat is een geweldig, een geweldig ding. En je zou bijna zeggen: God wil hem hoor je bij Nora FM? Nee, daar hoort wel hem niet bij. Ik hoor wel CFM. Althans, uh, Beat CFM bij mijn, mijn die dienst. elke Daar rijdt hij elke dag. Ja, ja, 24 oh, uur per dag. Okay. Alleen uh, nog geen programma's, alleen non-stop. Maar, uh... maar leuke muziek. Ja. Nee, ik, krijg maar, maar namen... van, ik krijg net een berichtje van uh, Rob Haafse: uh, Of ik die 50 euro gelijk moet hebben. Nee, hoor, dat mag je ook overmaken aan me. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Hey, maar waar komt de, de naam Nora dan vandaan? Ja. Nora, wat is Nora dan? Nora. Uh, Wie maakt dat ik niets meer lust? Oh nee, wacht even, dat was Peter. Ja, dat is Nora. Ja, dat is dan Nora. Ja, dat Nora, <laughs> Nora. Oh. Maar wij kunnen uh, Rob daar wel eens een keertje een uh, vraag over stellen. Oh uh, ja, dat is wel een leuke. Misschien een uh, Rob Hangers, mocht je een keer zijn, een zin hebben, tijd hebben... om uh, een keer langs te komen bij, uh, bij de old cracks van de uh, Boys of Back in Town... en de Girls natuurlijk. Vertellen, ja. Wat even, is. even vertellen wat, uh, ja. wat Nora nou ja, precies is uh, en wat de bedoeling ervan is. Want als dat wel doorzet, dan... Ja, dan denk ik toch wel dat het een hele grote wordt. Een hele grote? Ja, denk het wel. N nog groter. Nog groter dan wij. Hé, hey, potverdorie. Ja, ja, nee. potverdorie nog eens toegericht. Ja, nee, ja, toeger. nou, ik kan er niks toe, ja, maar ik wilde, het, uh, ik wilde dat gewoon even benoemen. Nee, uh, wij, wij, speciaal, want ik wilde toch even speciaal uh, Rob Haams ook een beetje in zonnetje zetten. Want hij is ook de een van de oprichters geweest, van zie ja, hem Zandvoort. Absoluut. Ja, ja. ja. ja uh, dat is ook uh, familie van mijn, uh, van mijn ex, zeg maar, moet ik dan zeggen. Ja, maar iedereen is familie van jouw ex. Ja, maar luister, Echt? nee, maar serieus. Uh, uh, ik weet even niet, een... een uh, Huijing. Ja, Huijing. De, de broertjes Huijing. Dat zijn op, oprichters geweest, van, ook van Siemens zandvoort Huijing? Huijing, ja. Zangvoortse mensen? Ja. Ja, nee, nee, nee, nee, Harlemus. Harlemus. Haremers, maar. Dus ja, ik weet, ik, weet, ik weet niet hoe het precies zit, maar ik weet dat. Ik weet hun, de oorsprong niet, dat, eigenlijk. Ik weet dat hun echt. Nee, serieus, dat hun echt betrokken zijn geweest bij ja. het oprichten van om een Om is. een zender op te leggen. Ja, ja. ja. Maar nou maai je wel weer het gras voor de voeten weg van Rob uh, Harms. En dat is dan ja man dan komt hij niet meer. Jawel, Rob komt wel. Ja? Jawel. Ja, Rob, als ja, je dat komt, laat het Ja, dat is de hobby? Ja, dat is de hobby. Ik weet wel, Rob, de eerste uitzending uh, kwam hij hier gewoon. Daar had hij nog geen cd's, geen, geen platen, geen cassettebandje. Hij maakte gewoon eigen muziek. Ja. Maar was oh, de zong hij ook zelf. Hey, hij ja, zong ja, ook zelf. Oh. Was, hij was een piraat natuurlijk dan. Hey, hey, ja, dat hey, is het toch, hey, hè? Hey. He. Het, het is nog een piraat. Dat mag toch ja. niet zelf. Nou Rob, een ja, nee, hij maakte zijn eigen muziek toen al, hè? Een eigen muziek? Ik, daar hebben we opnames van. Echt? Ja, ja. Rob Hangers met de beurt. Geweldig. Ja, dat waren nog eens tijden. Dat je dacht van nou, nou, nou, nou, nou. Maar speelde no, no. hij nou Tom of speelde hij nou gitaar hier? Nee, hij hield vogels. Oh. Ja. Hey, okay. ja. Volgbos, dat Vogels, ja, ja. Nou, Rob, gefeliciteerd met je nieuwe zender. Mooi dat het zo mooi gaat, hè? Dat het goed gaat ja, dat met die zender. Ja, dat vind ik heel licht. erg leuk, ja. Als, als, als, als niet Zandvoort, dan ben ik trots op het feit dat Zandvoort een goede zender erbij heeft. En uh, ja. Ik hoor, uh, ik hoor gitaar. doe je het zelf? Een nieuwe hond. Een man vraagt in een dierenwinkel om een lieve hond. De verkoper antwoordt... dat ze nog net een vreselijk lieve hond hebben. Weliswaar een pitbull terrier. Maar volgens de verkoper is het beestje reuze aanhankelijk. Echter, zegt de verkoper... u mag onder geen beding Duits tegen die hond praten... want dan uh, gaat het mis. Oh jee. Ter demonstratie roept de verkoper... Das telefoon! Nou, die hele telefoon die wordt door die pitbull uh, aan vlagde gescheurd. Ja, ja, ja. Ja, een paar vreselijke happen uit die telefoon en dat is nu helemaal in geruzelementen. Uiteraard neemt de klant die hond toch mee naar huis en hij vertelt zijn vrouw wat er gebeurt als je Duits tegen de hond praat. Waarop de vrouw antwoordt: Das kloten. <lacht> Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Mooi, hè? Wat ja. mooie verhalen toch, hè? He? Ja, heel mooi. Ja. Oh, hoor eens. Oh, die ja, dit, arme hond, die arme ja. hond. <laughs> Doe de gelijke gedicht achteraan. Dit, of dit, is, dit is vrouw Tovani. Maar je hebt ook man Tovani ja, man je Man en vrouw Tovani. Dat zijn de slechtparen, weet je dat? Nee, veel. Ja, die maken ook muziek. Oh, ja, hoor. Dat het onweert ook nog. Ja, de onweer hoor de hele koop nog. Jij hebt de koptelefoon niet op, hè? Nee, nee, nee, ik hoor het niet. Oh, dan gaat hij weer. Ja, weer. Ik zet hem ja. even op pauze hoor. Ja, doe dat maar Want even. Want die, die Mantovani is zo inhalig, die eist je hele uitzending op Willem. Dan kom jij niet meer aan bod jongen. Dat moet niet, dat moet niet gebeuren. Nee, dat is zo. Maar ja, je had het over, had het over een hond. En uh, mijn, uh, mijn, mijn buurvrouw Laura is dat. Laura? Laura. Ja, en die vertelde <lacht> mij, van, ze moest die hond van haar, die, ze moest wegdoen. Ze weg doen. zei goh, Willem heb jij belang bij, uh, bij die hond? Ik zeg, wat, wat, wat voor hond is het dan? Toen zei mij, dat is een blinde hond. Ik zei, wat moet ik doen met een hond die blind is?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 Tell her, I love her en ja sorry dat ik dan Echt? toch zei van die honden. Ja, ik heb er niet zoveel Maar ja, wie was, wie was deze zanger ook weer? Dit was Ray Peterson, Ray Peterson. Ray Peterson. Ja, Tell her uh, I love her. Maar hij is later ook gemaakt, ook gemaakt door Albert West. Albert West. Van de Shuffles. Oh ja, ja, dus... oh, ja natuurlijk. Ja, la, ja, ja, ja. la. I, I love you. Ja, dat is een andere dat is Een andere, Laura. andere Shuffle. Dat is, hè? Wat? Nee, dat, dat is ook Albert West. Dat is ook Albert West. Albert West. Ja, la, la. Ja. Hij toen de verkeerde trein you. gepakt. Hij, ja, hij, hij, hij ging en, ging moest naar Amsterdam. Op, hij, ging naar, hij ging naar Hengelo. Ging hij, Albert maar, Oost. Ja. Albert Oost. O, Albert Oost. O, Albert ja, Oost. Ja, nee, dat ging Hij uh, is toch overleden? Ja, ja, ja, ja. Ja, lang is hij overleden? Ja, Albert is. Ja, die een tijdje. ja. En ook die andere zanger uh, uit zijn regio vandaan, weet ik niet ook weer. Meisjes met rode haar. Arne Janssen Arne Janssen kwam met Doetige. maar die nee. heeft zelfs gepleegd, die man. Weet ja, dat weet, dat, ik niet. ja. Dat, dat weet ik niet. Dat, ja, uh, nee. dat is een verhaal, dat, uh, dat weet ik niet. Dat ja, Ik wel, ja, serieus. Ja. Waarom heb je altijd van die macabere... Ja, uh, ja, nou ja. Uh, het is niet allemaal. Uh, nou, is, nou zijn, dok, zijn uh, dokter belt naar mij op. Hij ja. zegt, nou, het gaat niet goed met, uh, met Arne Janssen. Zo is het gekomen. Zo oh, ben ik het ook aan de weet. Zou Zal me zeggen ja. dat ik het zo aan de weet ben gekomen? Zal zeggen. Ja, je bevindt je medische kringen, zeg maar. Me, ja, hij heeft. In, in, ja, hij heeft. Uh, ja. En waarom, weet ik niet hoor. Want hij had best wel aardig succes, die man. Nou, toch? dat wou ik net zeggen. Ja, hij heeft best wel leuke nummers gemaakt. Het is net als uh, die man van. Uh, van uh, hoe heet die andere? Die, die, die collega ook weer van die ook al zijn hele leven op in hetzelfde die op, nee die zijn hele leven op hetzelfde nummer teert wat succes oh uh, uh, die, ja ja ja, ja. ja, ja Ben, ben Steneker nee nee. Wie? nee nee nee nee Ben Steneker was ja, een twents country zanger Ben Steneker heel goed voor jou ja, ja. wie bedoel je dan Koos ja. Albers nee ik weet nee, niet Koos Albers nee ik weet wie je bedoelt Jacques Herap ja ja die bedoel ik. Dank u, dank u. Ja. Manuela. Willem, juist. Willem. Ja, nee, de uh, dikke ja. Blondberg, hè? Ja, dat is. Was ja. Weet je nog hoe die zangeretjes heetten? Nee. Welke is zangeretjes. achter, achtergrond, Het is een background zangeretjes. Van, uh, van uh, hem. Van Jacques Herp. Oh, ja, nee, dat is altijd Jacques Herp en de Rivies. De Rivies, ja. ja. ik denk dat de ene Riek heet en de andere... Oh, Willië, wie, Wilhelmina of zo. Hoe? Wilhelmina. Ja, die speelde later mee in uh, <laughs> dus Tot daar van Oranje... We zaten de een vliegtuig. Ja, God, non-dieu, wordt die trap zetten? Ze. Ja, om die trap vergeten neer te zetten. En bijna anderhalf uur boven niet. aan het vliegtuig, dan wachten. Ja, want ze konden niet uit. Ze konden niet uit. En wat denk je? Achtergestuurd en ze vloog zo weer weg naar de volgende show. Maar die Sjaak Herpe, die Jacques Herpe, die die die, die scharrelde altijd. achter de meisjes, en ze noemden hem ook wel Sjaak Herpes. Gert. Echt waar? Gert Derry. Oh, dat weet ik niet. Jij weet dat weer, hè? Hij weet dat weer. Ik hij weer... weet al. Jij bevindt nou, alles... je in kringen maar waar ik mijn vingers niet aan durf te branden. Maar hij leeft nog wel, hoor. Hij leeft, ah, hij ja. leeft nog wel. Nou, maar je jawel. kan er veel tegen doen, hè, tegenwoordig? Jawel, ja, jawel. Ja. jawel. Je gaat er niet meer aan dood. Nee, nee, nee. nee, nee, nee en uh, die imitator had je ook nog, uh, Tony Roba. Wie? Tony maar die Roben. leeft nog steeds, Tony, Ronnie Tober. Nee, oh. nou, dat is Ronnie Tober, maar die Nee, de imitator was Tony Roba. Ik zeg maar gewoon weer een stukje muziek op. beste luisteraars. Je luistert naar de boys aan back in town, live vanuit de studio in San ja, Felis, ja. I'm sitting in a railway station got a ticket for my destination. Mm.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 Ja, dit nummer draaide ik even speciaal voor Tante Dini. Want Tante Dini is uh, helemaal gek van Simon en Calvin, Al dat weten jullie natuurlijk. En Tante Dini schijnt ook nog te komen vandaag. Meen je dat? Ja, ja, ja. Wat leuk. Ja, dat, hebben ze, dat zei ze vorige keer ook, maar toen kwam ze niet, hè? Ja, maar dat kun je live voor de radio doen. Wat? Oh, nou ja, goed. Zo, <laughs> so, anyway. Uh, jongens, uh, ja, 2024 zit er bijna op. En 2025 kondigt zich al aan. En het is natuurlijk gewoonlijk... Uh, uh, ja, ook de tijd voor een nieuwjaarsreceptie. Ik weet niet wat CWM doet. Doet CWM nog een nieuwjaarsreceptie? Nou ja, ik weet wel dat op 10 januari... is er dus een uh, nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Zeg ja, ik, hè. ja. En die wordt in de protestantse kerk gehouden. Ja, gewoon de huur. Waarom? Waarom in de protestantse kerk? Die ja, Zandvoort heeft niet, niet zoveel uh, gelegenheden meer voor zoveel mensen. Maar vorig jaar zaten we in Nieuw-Undigum. zijn we toegewezen, hebben we een uitzending in, gedaan. Of in de haven van Zandvoort. Dat wordt, maar nu wordt de krocht natuurlijk verbouwd... En de, de protestantse kerk wordt meer in, gebruikt om grote bijeenkomsten te houden. Dus dat wordt nu de, daar gehouden. In de, dat is naast de kerk, toch? Nee, nee, dat is in de, in de, oh, de kerk. Kerkplein. Kerkplein. Oh, oh, okay. ja, nee. Maar dat is best een mooie, mooie omgeving om daar, uh, hebben daar... Hebben wij daar niet maar ik ooit niet ook eens een keer gedraaid? Met de, nee, nee, nee, daar zijn nee, we ook nee, nee, geweest. Nee. Nee, nee, en de parochiegebouw? Nee, nee dat, daarachter. Daarachter? Ja? Het jeugdgebouw. Is het jeugdgebouw? Ja, dat was ja, volgens... weet dat je je is lang geleden ja. hoor. Dat is ja. lang. Geleden. Zonder, naam, de, zonder, zonder namen nou, toen hoor. was er bij geloof. Ja, zo, Ik zeg maar zo zonder namen te noemen. Ja, toen Kraaienstein <laughs> was er ook bij. Ja, die waren echt getrouwd. Ja, weet je nog? Ja. ja, daar, weet ik ja. Niks, daar weet ik niks van. Nee, dat, nee, dat weet, weet ik wel. Daar weet ik niks van. Dat weet ik wel. Want ik zal je vertellen, wij, uh, wij draaiden, toen, ik draaide toen uh, de, de, de, de muziek. Later kwam Sven, die kwam live zingen. Mm -hmm. kon ik wel inpakken met mijn muziekdoos. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Maar ik zie dus nog in de, uh, in de verte, zie ik de jeugd van ZFM. Toen nog was het de jeugd van CWM. Ja. Helemaal achter in de zaal, als ik hielp in de bediening, zie ik van achteruit de zaal, zie ik ze zo komen, zo een heel grote schaal boven hun hoofd, met allemaal bitterballen. Ja. En toen zei ze, nee jongens, eerst wel hem ook dat tof, hè? Ja, leuk. Ja, ze weten ja. dat jij ervan houdt, hè? Natuurlijk. Nou, ik was, ik was toen een gematigd liefhebber. Ja, ja maar, maar ik kom ik, ik kan me nog herinneren... dat er was voor ons ook... daarna was er ook geen bitterwonder. Het was allemaal op, ja, op. allemaal op. allemaal op, ja. Het was allemaal op. Maar ik maar zeg, heb het tegen jou. Ik zeg, ik <laughs> heb er wel bitter garnituur. Nee, maar Willem staat bekend als Willem de bitterbal. Willem de bitterbal. Dat is mijn bijnaam in in Delft. Bitterbal. Ja, volgens vrienden heb je ah. een bittere bal. Daar hebben ze ja, zelfs ja, een ja, liedje bitter... van gemaakt, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Hebben ze zelfs een liedje van. Maar mal uh, bitterbal. Ja, ja, nee, ja, dat ja, is. Uh, ja, ja, ja, ja. Nee, ja. hey, maar uh, Gerry. Uh, ja. Ja. Ja, ik zat te zoeken over, maar ik weet verder niks over de nieuwjaars Maar er is er geen programma van. Geen, uh... hebben, ja, nee, maar niet of ZFM daarbij uh, is. Dat weet ik dus niet. Nee. Maar dat denk ik wel. Ja. Nou, straks misschien wat nieuws te vertellen over de nieuwjaarsduik die op handen is. Ja, dat is leuk. Nou, van Pluspunt is even over oud en nieuw. Kerst en oud en nieuw. Uh, vandaag is er, uh, is, uh, Pluspunt is alleen s ochtends aanwezig, nog tot 31 uh, December, Dan is er, zijn ze van 10 tot 3 aanwezig en dan krijg je koffie en kerstbrood. Maandag de 30 zijn ze ook van, uh, van 10 tot 4 open. En dan krijg je koffie met oliebollen. Ik heb het vorig jaar ook gedaan, ben ik er ook geweest. Ik heb ja. een doggybag gekregen. Dat was leuk. Ja, maar dan kon je niet. Ik kreeg neem. een tas kreeg dan kwam ik kwam thuis. Ik zit er in die tas, heel klein hondje. Zo lief. Ah, ja, doggy. Nou, bag. en dan dinsdag, de oudejaarsdag. Ik praat gewoon door, me. We krijgen jou niet van de wijze. Hè? Nee, nee, dat heb ik wel geleerd. Ja. <laughs> even zwaaien naar de ja, ja, ja. Kom maar verder. Dus uh, even kijken, oudejaarsdag van 10 ja. tot 1 tot, uh, tot, tot, tot is het dan. Ja. En dan krijg je koffie ook weer met oliebollen. Dat zijn dan denk ik de oliebollen van de het Ik hoop het niet. Ik nee, ik denk het niet. En dan daarna ja. krijg je soep met broodjes de krijg, je, dat krijg er allemaal niet weg. En dat is allemaal gratis. Oh? Ja. Wie zit erachter? Nou, uh, Pluspunt zelf. Pluspunt dus, uh, zelf. Ja. ja. Maar pluspunt leuk, wij. hè? Dus dat... Uh, ja. En dan zijn ze 1 januari gewoon dicht. Pluspunt. Ja. Dat is nieuwjaarsdag. En dan begint alles gewoon weer opnieuw. En dan gaan we weer met een heel nieuw vers pluspuntjaar beginnen. Ja. Hè? Met allerlei nieuwe activiteiten die... Wat de boys betreft uh, natuurlijk ook 2025 oh. wordt ook iets, iets heel bijzonders. Want ja? Charles en ik hebben ons voorgenomen met z'n tweeën om line dance te gaan. Echt waar? Ja, dat wordt dat. nou dat is ja. leuk hoor. Snuiven. Ja, wat dacht jij dan? kooklaantje Co -co hoor. Oh, Cokelijntje. Uh... Nee, eerst een die kook. Snuiven die kook. Een lijntje kook. Lijn... Dan ga je wel hè. Dan ga je <atroothets> en dan ze dan naar de rij hoor. Ja, we hebben dus een speciaal, dan... uh, speciaal opgezocht van waar moeten we dan zijn. Moeten we dan bij het raadhuis zijn? Nee, zijn, jullie moeten naar downtown. Oké, nou. <tus> ja. oh, oké. Okay, okay.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 Can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down.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 You can forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Where all the lights are bright Downtown Waiting for you tonight Downtown You're gonna be alright Kijk aan Downtown Abbey dit Ja, Downtown Abbey Maar er gebeuren niet <laughs> dingen in de studio dat is, uh... Je weet dat je voor een uitstelling nooit mag drinken Dat weet je toch Hey, maar ik zat met mijn zoon Leroy bij Van der Valk in Schalkwijk afgelopen weekend. Er zat ja. een vrouw. Nee, echt waar, ik moet je ja, vertellen. Ja. Die leek sprekend op, die, op die, uh, die oude dame in Downtown Abbey. Die, die, uh, die overleden is. Uh, ja, die ja. Over, recent overleden is. En ja. die, maar die, die hele ja, familie die Maggie eigenlijk... Smith. Maggie Smith is het. Oh, Maggie Smith, ja. ja. Die, die, die hele familie een beetje onder controle ja. hield ja. eigenlijk. Ja. Maar echt zo'n statige, ja. zo ja. statige, zo Boy, statige ja. dame. Ja. spreekt ook heel Maar heel dat heel vrouwtje leuk. daar in in Haarlem-Zuid, die leek echt... Echt sprekend Ik heb ja. er ook op aangesproken. En wat zei ze? ze, ze nou, ze zegt, ja meneer, dat zeggen wel meer mensen. Ja, ja ja Leuk om zo iemand dan tegen te komen. Ja. Ik, ik wou bijna de handtekening vragen. Maar ik denk, nou, dat kan niet. Dat je kan bent, dood. Dus je bent dood. Je ja. bent dood. Dat ja. kan niet. Ja. Maar ze bewoog nog. Ja, dat is niet zo leuk. Echt ongelooflijk. Ja, ik, ik, ik, sta, ik sta dit vol, vol, vol, vol, vol, vol verbazing tot mij te nemen, die informatie. Gerry, had jij nog iets voor pluspunt? Nou, niet zo veel natuurlijk. Oh, nee. Maar uh, wel dat je daar altijd bij pluspunt altijd kan eten. Hè? Dat weet je, hè? Ja, en uh, dan kan je dus voor uh, 10,50 euro. Hoeveel? 10,50 euro. Nou, dat is dus echt geen geld. Hè? Ja, wat is, daar, nou, 50, nou, maaltijd, wat is het nou? Nee, 10, 50 10 euro? Nee, 10,50 euro. Oh, ja ja. ja, ja. Wat dacht je dan? Ja, ik denk ja, 50 gulden. Ja, ja. Ja, ja. ja, 10 of 50. <laughs> nee, nee, 10,50 euro per maar, persoon. Okay, maar uh, wat heb je ervoor dan? Nou, dan krijg je dus een, een heerlijke verse maaltijd. En een drankje vooraf. Ja, maar, en koffie na de maaltijd. Ja, maar waar je Hou nou toch eens eventjes toch... 10,50 euro. Ja. Maar waaruit bestaat dat gerecht dan? Bestaat het uit bitterballen? Of nee, dat is echt... Dat of... is echt uh, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan een vlees Hot, zijn. Hootcouture? Hé? Uh, oh nee, nee, dat, nee dat, is, dat is het niet. Het dat is gewoon, mode, zijn gewoon voedzame, voedzame maaltijden. Hé, hey, Sharon, even luisteren. Voedzame ja, ik, over jou. ik luister mee. Je ik, ik, mee gaat luister over jou. ik luister mee. Ja, En mensen die de Zandvoort pas hebben... De? De Zandvoort pas. Dat zijn mensen die dus... ...niet erg draagkrachtig zijn, zeg maar... Ja. Die, ...die hoeven maar 5 euro te betalen. Kijk, dat is kijk dus dit echt, wilde ik horen. Dat ja. is dus echt heel bijzonder. Want ik vind het, tien vijf, ik vind het nogal een bedrag. He, uh. Vind je dat veel? Nou ja, voor, voor, voor ja, de, ja... Ik vind het niet veel, echt niet. Maar een hoop veel. mensen die zeggen van... van nou, ...dat ik niet in de portemonnee Nee, ja, Maar je maar ziet wat je ervoor krijgt. Natuurlijk. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Maar dat is dus elke maandag en donderdag... ...van 5 tot 7. Ja. En dat is dus bij Pluspunt Noord. He. Dat is wekelijks. Dat is wekelijks. Ja. Oh. En dat is heel druk daar. Want ik was er met kerst, ben ik er ook langs geweest. Dat zit helemaal vol daar. Allemaal gezellig. Mensen aan tafels, leuk gedekt en zo. Is hij er ook dat dan? Trekt, he. hey, hij er ook? Hey. Nee, Sarah heb ik niet gezien. Nee, alleen gezellige mensen. Niet oh ja, nee, natuurlijk. Ja, nee, <coughs> ja, ja. Oké. Okay. Maar dat is dus uh, altijd permanent. En Dat zal ook wel zo blijven. Ik weet niet of dat bedrag... Volgend jaar hetzelfde blijft, dat weet je dus niet. Hè? Dat kan best wel misschien wel omhoog gaan, dat weet ik niet. Maar dan zal het niet veel nou ja, omhoog de, gaan, De levensonderhoud voor jaar schijnt niet omhoog te gaan... tenzij je gaat voor de scharrel aardappels, dan wel. Van de? Scharrelaardappels. scharrel aardappels. aardappels Ja, dat zijn dat? aardappels die beweren vrij over het land. Hè? Die zijn wat duurder dan die ja, aardappels natuurlijk. die gewoon in de ja, grond zitten, ja, ja, zeg maar. Ja, ja. Die moet je bezighouden, hè? Ja, ja. Zij mensen, hebben jullie de kerstboom nog staan? Hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja nou, wat wil het er even met jullie over hebben? Want ja, de kerstbomen die worden nou natuurlijk, tenminste de echte bomen dan de kunstbomen, die gaan natuurlijk in de doos. Hè, op een gegeven ja, die moment. worden opgevouwen. Maar, maar de, de, de, de echte bomen, de noordmannen, en, ja. uh, nou ja, die gaan allemaal naar buiten, die worden allemaal zo om straat geslingerd de laatste tijd. Maar die worden niet meer verbrand, hè Charles? Dat weet ik niet. Nee, dat doen ze niet meer. Oh, okay. Dat is gevaar voor de. Maar goed, in ieder geval wat Haarlem en Zandvoort betreft. Samen met de gemeente Haarlem en Zandvoort organiseert Spaarland in januari weer de jaarlijkse kerstbomenactie. Oh ja, ja. Op bijna 30 locaties kunnen kerstbomen worden uh, ingeleverd. En de kinderen tot en met 15 jaar ontvangen daar. Ja, ja. Nou. 50 euro cent per uh, ingeleverde boom. Zo, ja, ja, zo. Dat is zo. Een me, iets meer dan een blikje. Dat is veel. Want een blikje krijg je 15 cent voor. Ja, het, cent. Ja. ja, maar je kunt een blikje niet in de versnipperaar gooien. Nee, dat nee, klopt. dat, dat, klopt, dat waar, klopt. Ja, ja, ja. Maar ze maken ook nog kans op hele mooie prijzen. Nou, dat is toch leuk. Nou, dus U wel. kunt op zandvoort.nl. Daar kunt u al die, uh, de data's lezen en zo. Alle informatie. In Haarlem en uh, Sparendam kunnen kerstbomen worden ingeleverd op woensdag. 8 en woensdag 15 januari 2025. Ja. Okay. En hoe laat dan? Tussen de klok van half 2 en 5 uur in de ja. middag. Ja. Dat is raar zeg, tussen de klok. Welke klok? Ja, de klok van, uh, van 13 uur 30. En, oh, het klokje van gehoorzaamheid. Uh, ja. Het klokje van ja, gehoorzaamheid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, in Zandvoort en Bentveld is de inleverdatum op woensdag 8 januari 2025. Uh. Van 1 uur uh, smiddags tot half 4 smiddags. En bij spaarne locatie Zandvoort, dat is de remise. Ja. Zeg jullie misschien meer... Dat is de oude tram remise. De oude, tram, hè? De oude, oude ja. tram, dat weet ik zelf. De blauwe tram, ja. Weet ja. dat weet jij. Dat dat kan het, uh, ja. Daar kan het tot vijf uur s middags. Een overzicht van alle inleveracties is te vinden op de website van spaarne En wie niet in de gelegenheid is om de kerstboom uh, op een van die dagen in te leveren bij een van de locaties... Kan terecht bij het Milieuplein in Haarlem. Nou, je gaat het, het niet Milieuplein dan? Ja, je gaat niet naar Verluidse antwoord met je nee, kerstboom je naar het Milieuplein. De Haarlem. De Haarlem. Kijk, dat doe je niet. Dat doe je niet. Willem, dat doe je niet. Ik heb het anders gedaan. Oh, ja, vertel. Nou, het is een hele go heel, heel, heel goed dat je dat zegt. Van het Spanje Land, die remise. Nee, die dinges. Dat je dus niet in staat bent om zelf die boom te brengen. Dus dat heb ik gedaan? Ik heb die mensen gewoon een lijst gestuurd via de mail. met allemaal adressen waar de bomen er in de kamer staan. Okay. Kunnen ze oh. bij de mens normaal? Ja, oh, nee. Dat, dat is uh... wel heel slim. Luister, nou, luisteraars, u kunt alles lezen over die kerstboomactie. Alle informatie, inleveren, maakt allemaal niet uit. Allemaal, ge allemaal geen. Luister nou, zandvoort.nieuws.nl. Er zit een punt tussen, hè? Er zit een punt tussen. Zandvoort.nieuws.nl. <laughs> oh, ja. En dan zie je dus allemaal, uh, als je daar naar die site gaat, zie je In allemaal kinderen met een kerstboom slepen. Dat was leuk. Ik, ik, zie, ik weet niet welke foto zit te kijken, maar is die een kerstboom met een kind onder de arm? Ja, dat klopt. onder de tak. Dat, het is een levende kerstboom. Een levende kerstboom. Een wandelende een een tak. tak. Ja, schuilboom. De, maar ja. maar Charles, uh, ja. ge wat gebeurt er met die bomen? Wat er met gebeurt? die bomen? Wat gebeurt daarmee? Ja, uh, die worden gerecycled, denk ik. Hè. Die worden gehakseld allemaal. Denk het, ja. Gehakseld. Nou, die gaan toch geen zo'n machine? Haksel, dat is een vliegveld, hè? Nee, het is toch Axel, hè? Nee, die... ze, spuit... ze maken daar spuitbussen met dennengeur maken ze ervan. Vond die bomen? Dus ja, van ja. die bomen. Dennegeur spuitbussen. Dennengeur spuitbussen. spuitbussen. En als je dat oh. nou in de wc, dat, uh, ja. maar als je naar de, je de wc bent, ben, dan is het net alsof iemand ja. in het dennenbos heeft zitten. Oh. Ja, ja. Dus ik zet <laughs> gewoon na de kerst, gewoon die kerstboom wc neer. Dat kan ook. Ja. Maar daardoor is, ja, oké. Okay. Ja. Maar ik vind het toch jammer, dat wil ik even zeggen. Ja. Dat ze dus niet meer verbrand worden. Nou, ik, ik weet niet of dat niet ik, zo jammer is in verband met nou, de ontwarming van de ja, aarde. Ja, dat weet ik wel, en maar en, dat weet ik allemaal wel. Fijnstof. Maar ik vond het altijd zo sensationeel. Oh, even, opnieuw, even opnieuw. wat vond je ervan? Gerrie? Sensationeel. sensationeel. Ik heb er als hey, Kims, hey, Gerrie, wat vond je, als dan Kims, Kims, je dan van? Als kind uh, stond ik er altijd al bij, okay, ja, weet okay. je? In Den Haag. Daar werden ook. Ja, met Den Haag. De Scheveningen, die, oh. uh, die vreugdevuur op het strand. En dan gooiden de mensen er ook nog allemaal vuurwerk in en zo, weet je wel. En dat was altijd heel spannend, was het. Waar deden? Waar dat? Best... Ik weet fuurwerken? het niet. Ik ben geen pyromaan, maar. Gerrie uh, hey, het... is best wel een uh, ondeugend. welke uh, meisje volgens nou, mij. Misschien hè? Als, als kind, maar ik. Maar nou, maart, nou, nou, maart, nou, nou, maart, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Het schijnt nou. ook <laughs> dat zij ooit, ooit een cd heeft opgenomen. Is dat zo? Ja, daar hebben we bewijs van. En hoe klopt dat?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 Staan vermoogte meeren in de talen onweersluchten, doe ik vluchten als de even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 Ja, wordt de meest vreemde verhalen over, uh, ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval... Uh... Mooi, mooi dit. Ja, uh, mooi, ja. dat was uh, Gerry heeft dan bijdragen op dit nummer. En uh, ik denk, ik onthoud het jullie eventjes niet. Ja, dat heb je goed, uh, goed gedaan. Ja. Ik vind het trouwens wel leuk, we hebben nog een, een luisteraar bij. Die zit in uh, Amsterdam Zuidoost. Ah. En uh, ja, Sila dank je wel, hè, voor je berichtjes en zo. En uh, leuk dat er ook eens wordt geluisterd in Amsterdam. Is dus poep op de stoep. En nog ook Zuidoost. En ook staat, Oh, ik hoor hier, wie zit er dan? Ja, we is gezellig. Ja, nou even dan. Ik denk dat Borsanova op de achtergrond. Ja. Ja, Gerry, jij bent naar de soldaat van Oranje. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, als we het nou toch over oorlog hebben. Er was een, ja. kwam ook een soldaat in het Noorderklooster. Oh. Zo ja, zo'n zo uh, Rus natuurlijk. He. Zo uh, ja. Het is oorlog en de uh, soldaat van de vijand die komt het Noorderklooster binnen. En die man zegt, ik ga iedereen hier verkrachten. Nou ja. Echt jee komt dus een lonnetje aangelopen en zegt zijn Moeder Overste, ik zal wel in uw plaats gaan. Dan hoeft u die vernedering niet te ondergaan. Waarop Moeder Overste antwoordt... Tut, tut, tut, tut, tut, tut, Niks ervan. Zegt. Het is voor iedereen oorlog. Ja, dit, ik, ik weet niet waar ik hiermee moet. <laughs> ik weet niet waar ik hiermee moet Ik bedoel, ik hoorde net een verhaal van jou... Ja. wat je mij vertelt over ja, Jannie dit... in de trein naar Zwitserland. Ja. Ik, uh, ik weet het niet. <laughs> ja, hey, maar maar ja. dit is net Gerrie ook meegemaakt in, in uh, Valkenburg, he, dit... Ja, dat weet ik niet. ze ja, lieten ja, het, zin, het, het niet zo zien, hoor. Nee? Nee, ze lieten <laughs> nee. het niet zo zien. Toen nee, je. Moet je, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Nee, nou, nou, nou, maar uh, ik moet luisteren. Ik vind het goed dat jij Bossa Nova hebt. Maar zet dan eens vol uh, doe even je rugnummer op dan. Mensen, kennen ken je niet. Vind je het zo goed? Ik vind uh, Dit ik vind is ook mooi, hè? stilte. Ja, Sound of Silence is dit. Van Art Garf, Maar dan de oude versie is dit. The Sound of Silence. De Sound of Silence. Sound of oude Silence. Versie. Ja. ja. Mooi, hè, dit? Het oh, is absoluut gespeeld. Maar het zo mooi. Goed gespeeld ook hier. Zullen ja. we even luisteren? even luisteren. Oh, mooi. Dezelfde schijf is hetzelfde schijf. Ja, Heel stil. <laughs> Heel stil. Come on, come on, down, down, down. Come on, down on, down, doobidoo, down, down. Breaking up is <laughs> hard to do. Don't take your love. Ja, ik hoort de meest wilde verhalen over, ja, over, over, een, over een, een vrouw met een politiebureau en zo en, uh, nou vertel eens ja vertel ja, ja. <lacht> vertel, ja. Eens, vertel, vertel ja nee ja, vertel, nee vertel. Dat, dat, dat kunnen wij nee Willem. we gaan Willem Willem, Willem. hey, Willem. hey. Willem. maar Willem die vertellen helemaal niks van ja ik kan wel vertellen we hebben nog 2 minuten 20 jongens en dan is uh, het eerste wie zit er al weer op ja ongelooflijk ja. het gaat weer als een malle dat is uh, werkelijk niet te geloven. <lacht> Ik ben helemaal ontroerd ervan. Ja, ja, ja ik zie het. ik, nou, ja, ik Gewoon van, van dat jij dat zo mooi allemaal kan. Ja. Die, die, die, die, die, die, die, die, die muzikale vrienden van jou naar binnen halen. Ja, ik heb ja. Pieter Volhoof ook gebeld. Hij zegt, uh, dat het goed, hoe laat moet ik komen? Zou liever niet. Maar dan had hij wel oren naar, hè? De oren naar. Nou. <laughs> nou, nou, nou, echt werkelijk. Hij stond Werk... vooraan, hè? Hij stond vooraan. Ja, maar. Uh, hij heeft ooit meegedaan. Het dat hij ooit mee heeft gedaan. met lippen, hè? Dat is Polster Hoogspringen ja? in, oh, ja, ja, in Friesland. Ja, ja. Maar, hij sloeg de wind eronder. Hij heeft drie uur boven de helder uh, gehangen. <laughs> gehangen. <laughs> gehangen. Maar ja. zijn zoon Bernard stond te huilen. Hè? Wie? Zijn zo'n Bernard? David Voigt dan een Bernard. Nee, die, die, die was aan het huilen, want ja, de het, is verbrand. Ja, de Ries is verbrand. Oh, is dat zijn tent? Ja. ja. ja. Echt waar? Hij had het gekocht. Ja. ja. Ber Ber -Bernies, uh, Bernies. Bernie's. Bernie. Ja. Maar hij moest... Niet vooral met Ben en Ernie. Ja. Hoei. <laughs> <laughs> Restaureren, maar hij had het nog niet gedaan. Dus nee. Nou... Nee, ben, maar Ben bent niet zelf aangestoken dan? Ik, denk, ik denk het. Ay, dat, zijn, dat mag je niet zeggen. Specula mag ik dat niet zeggen? Specu maar, spe is dat. Hij krijgt de tegemoetkoming van Prins Bernard Anjefonds. Ze hadden nog een crowdfund gedaan voor hem. crowdfunding? om het weer op te bouwen. Dat meen je niet. Terwijl hij hartstikke veel geld heeft. Ja, ik wou net zeggen. echt waar. Dat is niet. Een crowdfunding hadden ze opgepakt. Om die tent weer op te bouwen, die moest toch weg eigenlijk? Ja, hij moest weg, maar opgebouwd, weet ik wat allemaal. Maar ze hadden okay. zich verbaasd dat we zo weinig geld Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge, jonge. Nee, nou wordt die mooi, mensen. <laughs> maar het is, uh, het, is wel, het is wel wat, hoor. Ieder ja. jaar gaat er wel een tent. Het, nou, ik snap er vond, helemaal niks van. elk jaar gaat er wel eentje gaat er in de fit. Ja, ja. ja. Ja, en waar het dan ligt, ik heb geen idee. Dat weet niemand, want je hoort nooit de oorzaak. Nou, dit is uh, vermoedelijk aangestoken <lacht> is door aangestoken jongelui. Wel, ja. ja, maar vermoedelijk is, uh, is een aanname, geen feiten. Ik ben van de feiten, hè? dat weet je. Hè? Nee, maar ze ja. hebben die jongetjes wel op. Hebben ze wel aangestoken. Ja, ze hebben die jongetjes op. Ja, ja. ja ik ja. weet niet hoe het allemaal afloopt, maar het zal je Wat niet ik wel, wel fijn vind, is, uh, jongens, het is tijd. Is het tijd? Tot zover het ritme okay. van ZFM. Via de kabel op 104.5.